Henk's optreden met de band op Pinkpop 1992... wat bij veel mensen is bekend is gebleven... dankzij uh, de escapades van Eddie Vedder... die uit de uh, kraan sprong, volgens mij. Ja, klopt. Ja, ja, ja, klopt dat was en waarbij stik. jij op, uh, op zo'n zo springstok ja, uh, over po het uh, podium uh, stuiterde. Ja, klopt. Een goed jaar was het. Ja, het was een ja. prachtig jaar. <laughs> Later is Henk uh, ook in allerlei andere bands en samenwerkingen...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 En wij als kinderen, mijn broer en mijn zus en ik, uh, antwoorden in het Engels terug. In het Amerikaans, kan je beter zeggen. In het Amerikaans? Ja. Ah ja. En dat heeft je later wel geholpen, natuurlijk met al die teksten te maken. Nou ja, dan, dan, dan heb je de, de, de tongval, heb je, heb je dan al. Oké. Okay. Het heb je nou niet meer. Uh, weet ik niet. Dat mag dat jij goed. beoordelen. Ja, ja. Ook geen haaslijk nee. Oh, nee, oh, dat bedoel nee, maar je. Nee, ook Amerikaans ook niet, nee. Nee, nee maar nee. toen wij uh, hier weer terugkwamen in Nederland... toen had Ik uh, ik was dus niet gewend om Nederlands te spreken. Nee. Nee. Dat is een heel ander ding dan Nederlands verstaan. En dan uh, soort een soort codering maken in je ja, hoofd... en dan, ja, dan in, in, in het Amerikaans uh, terug te antwoorden. Ja, dat en, en, en dat was hier, moest het in Nederlands. En daar had ik wel even moeite mee. Toen had ik een zware Amerikaanse tongval. <laughs> ja, maar het zou wel een impact gehad hebben, zo'n achter, Amerikaanse achtergrond, hè? Over uh, een beetje negende jaar naar Nederland toe en zo. Nou ja, ook, ja, ook, ja. ook de muzikale invloeden. Het, het, ja. het, je moet, je, we hebben het over de jaren zestig, hè? Ja. ja. En uh, volgens mij uh, to, toen wij er net waren, werd Kennedy doodgeschoten. Ik denk ah, 62 ja. was dat. 63, of zo. ja. ja. Uh, 63. Ah, nee. Ne, toen waren wij er gewoon, ja. ja. En, uh, ja, dat was een. Uh, toch wel een hele pos positieve tijd. Oké. Okay. Met, uh, auto's. Ja, uh, van alles, uh, ja. Ja, je ja, ja, bedoelt dat, dat straalde er vanaf. En, ja, en, ja, en ja. naar de maan gaan en, uh, en ja, weet je wel. Ja, al, alles ja. was, uh, alles was 6, 6. bereikbaar in die tijd. Gezond optimistisch. was. Ja, inderdaad. gezond optimistisch. En, eh, uh, en in Amerika wordt het nog eens een keer overdreven, natuurlijk. <laughs> dus uh, ja, dat, dat heb ik dan wel, wel meegekregen. Uh, en uh, muziek. Uh, ja, zeker. Mooie muziek, ja. Ja. Want liep je daar wel tegenaan op school uh, in Amerika? Nee, of, we hadden de radio, ja, radio aan staan uh, thuis bij mijn ouders. En uh, nou, de uh, Beatles kwamen langs ja, en uh, acht, ja. uh, uh, CCR en... En weet ik het allemaal niet De Beach Boys zagen we hier. Ja, Beach Boys ja, ja, ja. ja, dat was mijn eerste plaat um, Oké okay. Servant Safari Ja En uh, ja dat, uh, dat vond ik wel mooi Ja, ja dat is heel mooi hè. En uh, dus dat, dat, dat waren al Dus als ik in Nederland Was gebleven Stel Was dat misschien Net even wat anders geweest Ja nou,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 Toen uh, had hij... Uh, Harvest van New Young... Had hij, had hij wel bemachtigd. En dat... Okay. Uh, yeah. Dat uh, was wel muziek... Wat bleef hangen. Weet je wel? Van uh, shit. Maar, uh, want ik speelde in Amerika... Zat al op gitaarles... Kon al wat akkoordjes. En... Uh, uh, hier in Nederland aangekomen. Maar het was altijd zo van... Ik, ik, ik wilde zelf uh, spelen. Dus een liedje spelen...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 Nou, er zijn wel, zijn wel live filmpjes van hem, daar kan ik hem niet op bedichten dat hij vals uh, aan het zingen is of zo. <laughs> dus, uh, de, de Neil Young zegt ook: It's not the song, but it's the singer. Dat vind ik ook wel een, een uh, goede quote. Yeah. En, um, ja. En ja, daar kan je je hoofd wel een kwijt in Een uh, quote: yeah. It's not the song, but it's the singer. Ja. Yeah. Ja, want je hebt ze ook gezegd dat de, de muziek komt, niet bij jou op de eerste plaats, dat heb ik ook gelezen. Ik ben een tekstmens, zeg je. De kunst is om de woorden zo achter elkaar te zetten dat je een mooi klinkend geheel krijgt. Ja, ja en dat ja. het tot leven komt. Tot leven komt, ja. ja. ja. Want jij ja, bedoel, ik begin altijd met, als ik schrijf, begin ik met tekst. Oké, okay, ja. En dat is, uh, dat is hetgeen uh, waar, waar ik dan uh, vanuit ga.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 ja, daar, uh, goeie... Dus je moet het zien als de dagboek of zo. Van ja, daar was ik toen okay. en nu ben ik hier. Ja. ja. En waarom dan in het Engels? Waarom niet in het Nederlands? Ik weet het niet. Ik heb, ik heb ook in de Nederlandstalige band gezeten. De Car okay. Met een stel uh, Boldekar, school, ja. school, schoolvrienden eigenlijk. Ja. En uh, dat deden we in het Nederlands. Maar ja, ik, ik heb natuurlijk uh, voordeel van Engels uh, Klopt, achtergrond. Ja, dus. ja want uh, uh, je hebt geen behoefte aan protestliederen en politieke statements. Uh, Vink, vind ik lastig. Behalve Japanese cars, dat je daar niet houdt. Ja, maar, uit, maar ja, uh, ja, dat is gewoon een absurde uiting ja. natuurlijk. Dat slaat, ja. slaat helemaal nergens op. <laughs> nee. Maar dat vind ik ook leuk, voor ab absurditeiten opzoeken. Ja, kan je dat een beetje toelichten? Want uh, ik ken het nummer zelf niet en luisteraars denk ik ook niet. Dus misschien leuk om wat over dat nummer te zeggen. Nou ja, Texas, I don't like Japanese cars. Oh. Je uh, <laughs> <Okay. laughs> <laughs> en, en niet te vragen waar je wel van houdt, denk ik <laughs> <Nee>. <laughs> Dat zullen wel Amerikanen zijn tweede <laughs> well, uh, All your friends are gonna laugh No more free drinks Free <laughs> drinks at your favorite bar Nou, en ja Zo raaskal ik maar door En dan Op de laatste, for no reason at all Just for fun, just for fun Oké, ja ja, dat is het Ja, dat is uh, Tja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 for a while Toen je terugkwam in Nederland, uh, nou je moest terug naar school, hier in Nederland... Ja. Ging dat makkelijk? Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, het, het was helemaal niet leuk natuurlijk. Maar in feite, in, in een half jaar tijd had ik, had ik de uh, Nederlandse taal wel te pakken op wat foutjes nou, of zo. Maar denk je dan in het Engels of in het Nederlands? Of denken we niet in talen? Denk in sferen, meestal. In sferen? ja om dat een beetje te pakken te krijgen. Gewoon een soort eenduidige sfeer weten neer te zetten, okay. denk ik. Ja, ja. ja daar moet ik even over denken inderdaad. Hoe, hoe, zou ik de, hoe, hoe zie ik dat voor me in sferen, denk ik inderdaad. Ja. In sferen? Nou, ja. je, je schrijft uh, één zin op... I don't like Japanese cars. dan zit je al in de sfeer. Ja, <laughs> oké. Okay, daar ga je verder. Ja, ja. ja, ja, ja, ja ik snap het. Ja. Ja. Ja. Nou, ja. Dan denk ik dat je de laatste jaren in een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 The morning sun is yet to climb my hood ornament but please for two today yeah.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 Ik kom me uh, in alle uh, regionen wel uh, begeven. Dat was niet zo'n probleem. Okay. Yeah, yeah. En uh, ja, van, van Lieve Lee, uh, uh, trek je toch mensen aan uit, uit, uit je omgeving. Uh, van, hé, hey, die, die heeft de basgitaar en uh, ja, die, uh, ja. die heeft Zult, dit. Op, denk ik. Ja. En, uh, en, dan, en dan ga je toch een band beginnen en ergens een drummer vandaan halen. En, en dan uh, ga je bij iemand op zolder oefenen. Ja. Yeah. En dat, uh, zo, zo begint het. En dan uh, na verloop van tijd merk je van... Oh, die, hou, die houdt de tempo niet bij of zo, weet je wel. Of toch niet zoveel interesse. En dan uh, ga je weer met de andere ja. mensen spelen. Ja. En zo evalueert het uh, steeds. was ja. altijd hier in Den Haag. Nou, Delft in, in, Delft. in de eerste okay. instantie. Het is natuurlijk wel een rijke uh, popscene eigenlijk. Hè? Er zijn voldoende mensen die muziek spelen hier, denk ik. In Den Haag, ja, ja, ja zeker weten. De maar de dat, de is, de dat de is natuurlijk. Dat, dat, dat, dan spreken we eigenlijk over die jaren 60. hè? Ja, zeventig. Ja, ja, zestig, ja, zeventig. En, um, nou, het leuke is, die mensen heb ik ook leren kennen, natuurlijk. Je had het net over Hans van den Burg. En, uh, nou ja. Het,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 Nou ja, dat proberen wij in de krochten ook te verzamelen. Ja. <laughs> dus ja. Maar we merken al wel dat er toch een, uh, ja, een Den Haag, een Haagse scene was. Amsterdam, Nijmegen en zo. En uh, ja. Rotterdam misschien. Dat het toch wel uh, lijkt een beetje eilandjes. Een beetje wel. Ja. In Delft had je de Mo. Uh, de de de, Mo ja. de, ja, de ja. Mo en de Dif. Ja. ja. En, en uh, ik was een uh, heel groot fan van de Dif. Ja. En bij, bij, met Halle van zijn we toen ook Nederlandstalig begonnen. Want Diff was ook Nederlandstalig. Oh, en vlak, en, ja. en waar, waar ook een beetje die hoekige muziek aan, aan het maken... t, -achter ja, de... t -achter. Um, terwijl ik achtig Ja, t ik achtig Terwijl ik een hele grote uh, New Young-fan was toen uh, toen al. Ja. Ja, toen al. Ja. Uh, maar toen kwam Toon erbij en die was ook veel meer... Die had ook een soort New Young-liefde... Uh, uh, en uh, daar, uh, toen zijn we gewoon meer de Amerikaanse uh, kant okay. uitgegaan, ja. of de Canadese ja. kant, ik weet niet hoe je het moet en noemen. Toen noemde je je bent Hallo Vendrai. Ja. <laughs> hoe, hoe komt dat? Want dat klinkt helemaal niet Amerikanen of <laughs> Nee, nee, nee, maar, maar, maar uh, we, uh, we, we spreken over de tijd dat we toen nog Nederlandstalig waren. Ah, Oké. Okay. En we hadden een optreden, dus je moest een naam hebben, dus... Uh, ja. Een beetje een pakkende naam, ja. Uh, ja, een pakkende naam en uh, het was van Jan Rietman dus. Ja. Met zijn uh, losvast op de zaterdagmiddag, uh, ochtend, middag, middag ja, denk 12 ik. 12 ja, twaalf uur zo? Ja. En uh, die begon uh, zijn uh, programma met Hallo Deventer, weet je wel. Of, ja. Uh, <laughs> ja Waarom naar Venraai? Waarom dat niet Ja, Het bekte gewoon goed. Het bekte goed, ja. Ja, ja, ja, ja, Amerika. Ja, Amerika. Ja. Amerika no, ja. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Dat is wel een aparte naam. Ik vind ja, een goede naam. Ja. Ik, er zijn nu zo heel veel goede namen. Maar ik vind Cobus gaat naar Appelschaar. Ja, dat ja, ja, ja. vind ik ook een hele goede ja, ja, ja, ja. naam. Dus, Hallo, Venraai. Patty, ja. surveert. Ook goed. Mm. <laughs> ja, en die hebben <laughs> het dan nog gemaakt in Amerika. Ja, klopt. Enigszins. Ja. Betty. Met, die, met diezelfde naam? Met Betty Serviet, ja. ja. ja? ja. Okay. Okay. Betty Betty college nee, gewoon Betty ja? Serviet. Okay. College ja. Radio. En ja. Best wel groot. Ja, ja. ja. Dat is uh, begin jaren negentig. Ja. Raken ze door. En wij, wij, wij speelden ook vroeger met de artsen. Dat is zeg maar de voorloper van uh, Betty Serviet. Is met Paul Dokter? Of? Met, het was met... Uh,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 het leuke was, Carol, die nu de zangeres is in Betty's Veert, die deed het geluid. Die stond achter de mengtafel okay. in, uh, <laughs> bij de artsen. En uh, ja, toen hebben ze een uh, soort... Uh, Joost zei van, ik stop ermee, want hun uh, zouden dan uh, heel veel kunnen spelen. Maar Joost wilde dat niet. minder, ja. En het, was, het was wel een teleurstelling voor de jongens toen. Maar ja, met Bertie Saviert hebben ze ja, dat... Hebben ze het, het... Uh, drie dubbel dwars ingehaald, toch? Yes, ja. Ja, leuk verhaal. Ja. ja. zie je maar hoe dat dubbeltje rolt, hè? Ja, ja. Dat, ja, dat, dat, ja. Dat, dat, het, je, je kan altijd zeggen van... Uh, misschien ja, is ja. dit wel goed geweest. Ja, ja. The Evening sun Goes down You will Find me Hanging round The night Life Ain't a good life But it's my life Many people Just like me Good life, but it's my life. Listen to the blues they're playing. Listen to what the blues are saying.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 En van het begin af aan vond je optreden, ook in die beginperiode, geweldig of vond je het toen nog moeilijk of had je last van, van, van Nee, op het podium nee. nee, nee. Ik je was... bent al heel vrij op podium. Ik, ik, ik was op mijn plek. Ik, ja. ik, ik was wel geland. En, uh, want, dat, ik heb uh, begin jaar tachtig ook aan uh, kameretten meegedaan als uh, soloartiest. Uh, hetzelfde jaar met de Kaandorp en uh, Paul de En Ja, ik werd daar ook voor geselecteerd, weet je wel, 200 uh, inschrijvingen, of zo? Ja, tuurlijk, je komt er niet zomaar, nee, nee. en uh, je komt er niet zomaar. Maar zij wilden mij heel graag hebben terwijl ik uh, nauwelijks had gespeeld. Maar de... Hoe kwamen ze eigenlijk dan bij je nou, terecht? Heel, heel... Uh, heel uh, natuurlijk. Uh, de, het waagtheater... waar dat festival zich afspeelde... had een open podium. En uh, wie stond weer, ja. Ja. Ja. Ja. daar, stond daar weer... elke da maand? Daar ja. ging ik... met mijn akoestisch gitaartje zitten. En er ging ik wat liedjes spelen... die ik net had gemaakt. Weet je, open podium is geweldig. Vind ik. Van, ja. de, van de, iedereen kan er... met zijn kunsten... De, gewoon gaan zitten. Ja. En uh, of je een gedichtje had of, of een uh, goocheltruc maakt het allemaal, maakt allemaal niks uit. Weet je, die mensen zitten daar, vaak familie natuurlijk ook. Ja. Maar dat was in Delft? Dat was in Delft, uh, Delft ja, okay. ja. En, nee, In Amsterdam had je de Engelenbak. Ja, Engelenbak. Ja, waar waar, ja. waar, waar Paalde Leel dan. Die hebben ja, daar dan nog wel eens ja en, en Kaandorp ook. Ja. Want uh, die, uh, zij besiet ook van: hey, je moet naar de Engelenbak gaan. Uh, <laughs> ja. <okay>. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Maar Cameret is toch meer met cabaret, eigenlijk? Ja, ja. klopt, ja. En, en, en uiteindelijk uh, wilde ik toch... Uh, tenminste, het, het, uh, het beleefde van het theater. Ja. Dus uh, uh, trok mij niet zo. Oh, theater niet? Ja. Nee, ik, ja. ik wilde toch iets meer van uh, decibellen. en uh, oh, okay. ja, De rook ja. en de alcohol in de zaal. Ja, een beetje chaos. beetje chaos? Ja. <laughs>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 Ja, dat is waar, ja. ja. En, ja. Uh, ja. en dan zien we wel. En, en ja. ik, ik trad ook op, uh, hoe heet dat, uh, studenten, Ja, uh, sociëteiten, ja. Sociëteit, en, en, ja. En, en, ja. In, en in kroegen. Nou ja, ja sommige op optredens ja. waren afschuwelijk en andere en, en weer <laughs> leuk. En, nou ja, zo gaat dat. Ja, dat wel, ja hoop ervaring hebben gegeven, ja. Nou, dus ja. Je podiumpersoonlijkheid uh, wordt ja. er doorgevormd waarschijnlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Als je ja. wordt afgezekerd in een uh, studentensociëteit, dan is het... Uh, ja, een studentensociëteit ging altijd wel goed, maar ja? kroeg was uh, soms taai, hoor. En uh, dan had je, had je soms blaffende honden en dan zat je dan met je akoestische gitaar. Kan <laughs> uh, je niet bovenuit, nee. Uh, <laughs> dus, uh, ja. Ja. <laughs> Just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift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 Hoe heet het, voor de directeur en uh, oh, voor iedereen? je jong nee, ja. Vier, vijf jaar oud, ja, ja. En Toen uh, kreeg ik een brief terug Moest ik aan mijn ouders geven van Dat ik zeer getalenteerd was <laughs> Maar ja, zo Oh ja, en, en toen was het zo van Oké, okay, jij bent getalenteerd, dus jij gaat op les en Toen zei ik van, dat wil ik niet oh. <laughs> Dus toen stopte ik Oké, apart, ja, ja.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 maar ik ben wel later op gitaarles gegaan, dat wel. Ja. ja. Maar ik nooit, op, ja, nooit noten leren lezen of zo of compo jawel. Componeren. Ja, ja. ik ah, heb okay. klassiek ja. les gehad op uh, gitaar oh, hier okay. in Nederland. Ja. ja. ja. ja dat dat was een heel andere stramien. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Dus dan moest ik heel netjes zitten en allerlei. Uh, maar dat, dat, dat vond ik ook wel, uh, vond ik ook wel oké. Okay. Gewoon uit nieuwsgierigheid, hoe werkt dat? Ja.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 Maar ik begrijp voor jou dat je dan zegt, nou, sorry, dat doe ik niet. Hup, ik ga mijn eigen weg. Nee, maar je het was zo... ouders pushen je niet, zeg maar, uh, je moet die kant op. Of uh, maar maar, die me... opleiding. Of... Ja, juist, tuurlijk, ja. Ja, ja? ik moest uh, HTS uh, doen. Nou, nee, moest. ik moest gaan studeren. Ja. Nee. <laughs> en uh, toen heb ik uh, HTS gekozen, elektrotechniek. Uh, ja? En uh, ja? dat ja. is, uh, ik anderhalf jaar gedaan. Waar? In uh, Rijswijk. Oké, okay.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 Heeft hij misschien altijd spijt van gehad... dat hij dat heeft gezegd? Nee, geloof er niks nou. van. Nee, nou ja, mijn ouders zijn heel trots. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ik had de keus van... Uh, ik ga uh, uh, kraken. Ja, Want dan, dan heb ik geen overheidkosten. En dan, uh, dan uh, ga ik gewoon... Uh, low profile ja. uh, maken. Af en toe wat ja. schoon. En ik zat, werkte ook in de plant, plantsoenedienst... een tijdje. En... Uh,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 En uh, uh, mensen blij maken en dan kom je weer terug. Mensen blij maken, ja. En dan, uh, en dan uh, ja. Uh, vervolgens uh, mag je misschien een paar voorprogramma's doen van uh, grotere bands en dan, uh, en dan ga je, je steeds uit, ja. verder. Tenminste, zo deden wij het. Ja, ja. ja. En, uh, maar, maar, maar dat, dat ja. was helemaal geen aderlating of uh, weet ik veel wat. Het deed met plezier. Ja. En dat is ook de truc. Maar dan moet je wel passie hebben. Als, je, dat, als dat, ja. dat er niet is, dan... Ja. Er... Nou ja, je, je hebt natuurlijk hoogtepunten. En ik denk, uh, Pinkpop zal een hoogtepunt geweest zijn. Maar je zal ook dieptepunten hebben gehad. Dat, dat je problemen had binnen de band. Of dat je uh, je platencontract liep niet lekker. De, ja. en, en daar moet je toch ook oh, weer goed. doorgaan. En dan ja. moet je ook die drive proberen te houden. Ja, maar het, is, het, het uh, band is moeilijk. Want het is allemaal op vrijwillige basis. Weet je wel, mensen die, die spelen in je band...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 Die, die dat zeggen ze nu, ja, ja, maar je hadden en, niet dezelfde drijf als jij, nou ja, kijk, ja. Ik, ik vanuit mezelf, degene die zingt, de liedjes schrijft en uh, de, de beetje de artistieke okay. ja, ja. basis. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat dat dat dat er meer passie in zit bij mij, omdat het gewoon uh, ja, ja. Uit, uit mij omhoog komt of zo, maar ja. uh, blijkbaar.